I'm looking for small talk, I'm looking for love Longing for kisses, kisses and hugs Not looking for shop talk, not looking for sounds to love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 I stood. to me. Van ZFM. ZFM zal 106.9 FM. ZFM. Woe.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 Not a personal ad And though I'm nobody's part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 Volgens de ondernemingsraad van het bedrijf het Amerikaanse moederbedrijf, behalve de complete researchafdeling, ook een deel van de productie afstoten. Het zou gaan om het vroegere diocint, waar grondstoffen voor pillen worden gemaakt. Mogelijk wordt het dochterbedrijf verkocht. De ondernemingsraad van MSD schat dat er 1300 tot 1400 banen op de tocht staan. Die komen bovenop de ruim 2100 arbeidsplaatsen die al moeten verdwijnen. De ondernemingsraad heeft bij de ondernemingskamer in Amsterdam bezwaar aangetekend tegen de reorganisatie bij MSD. Die zaak dient op 2 september. Ook de raad van commissarissen van Organon heeft de reorganisatieplannen afgewezen. Informateur Lubbers praat vanochtend weer met de fractieleiders Rutte Verhagen en Wilders. Die zijn zojuist bij hem gearriveerd. Ze zullen de resultaten bespreken van de gesprekken die Lubbers gisteren voerde met de andere fractieleiders hadden bijna allemaal kritiek op het voornemen een minderheidskabinet te vormen van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV. De andere partijen vinden dat de mogelijkheden voor een meerderheidskabinet niet voldoende onderzocht zijn. PVDA-leider Cohen spreekt vandaag in de Volkskrant tegen dat hij een middenkabinet van VVD, Partij van de Arbeid en CDA heeft geblokkeerd. Hij had er best over willen praten, maar het is hem niet gevraagd, zegt hij. Morgen is er een Kamerdebat over de formatie waarbij ook Lubbers aanwezig zal zijn. De Pakistanse autoriteiten willen dat delen van de noordelijk gelegen stad Peshawar worden geëvacueerd. Het gaat om de wijken aan de noordkant die gevaar lopen door een mogelijke overstroming van een van de grootste dammen van Pakistan. Door de hevige regenval van de laatste tijd is het water in de Warsak Dam zo sterk gestegen dat het water over de damwand dreigt te lopen. Dan stroomt het volgens autoriteiten direct naar de miljoenenstad. Het dodental van de overstroming in Pakistan staat nu op 1400. Het weer, veel ruimte voor de zon, maar ook stapelwolken en hier en daar een bui. Het wordt zo'n 22 graden.